Hij schoot meteen. Ja, dat was zinloos, dat was totaal zinloos. Maar iedereen vindt het vreselijk dapper van je, pap. Ja, dat nou, is allemaal zo verbazingwekkend romantisch. Hè. Maar een kogel in je bast kan er heel graag iets onromantisch worden. Ja. Dat weet ik nou wel. Zeker als hij je al perforeert, maar dan in de buurt van je ruggen gaat, blijft see. En dat is niet alleen af en toe verdomde pijnlijk, maar op lange termijn ook heel erg vervelend.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 ...omdat je geluk hebt gehad natuurlijk. En omdat Lennart zo moedig was om je te gaan halen. Uf, anders was je waarschijnlijk dood geweest. Ja. En alleen daarom al het, moet je proberen... ...nou ja, ook niet zo somber te zijn, pap. Zo... ...alsof het er allemaal niks toe doet. Voor mij moet je dat ook doen, pap. Oh, maar... De... ...alles is altijd van elkaar, kindje. Ja... ja. Toen ik de eerste keer in dat witte kamertje wat toen konden ze maar gelijk vertellen dat de wond niet levensgevaarlijk was. Later zeiden ze me dat die niet meer levensgevaarlijk was. Voel je de subtiliteit van die kleine toevoeging niet meer? Vanaf dat moment ben ik gestopt met ze te geloven. Ik geloof echt dat je weer helemaal kan genezen. Als ik maar heel rustig aan doet. Ik doe het rustig aan. Een alternatief is er niet. Ze zeggen dat ik nou helemaal genezen zal. Fysiek, dat zeggen ze wel. En bovendien, Alexander, ik zal nooit meer mogen roken. Mijn luchtpijp is nooit echt gezond geweest. En uh, die doorbroer de long heeft het er niet veel beter op gemaakt. Dan zijn wat oom Dok noemt mysterieuze vlekken onder dit tekens opgetreden. Oh ja. Met roken waar ook eigenlijk al lang stoppen, dus. Uh. Ja, maar je moet nog herstellen. E echt herstellen, hè? Je hebt een. Een geestelijke kater. Je hebt je duidelijk opgeofferd. Maar nou voel je dat je daad te, te vergeefs is geweest. Of, of, of zoiets. Ja toch? Ja, zoiets. Ja. Zeg, gooi, die, gooi die kranten dan maar weg. En, en, en, en kom eens een beetje dichterbij. Ja. Zo, je bed. Ja. Heb je ze gelezen, die kranten? Een beetje doorgebladerd. Ik heb niet het gevoel dat ik veel gemist heb. Wacht er morgen uit. Nou, en dat vertel je nou pas. Wel, maar ik mag nog niet weg. Nee, tuurlijk niet. Over een week of drie misschien. Wil je graag weer beginnen? Met mensen moeten iets doen. Oh, dat is Lennart. Wie gaat ja. Daar het? Ah, Lennart. Dag, Lennart. Martin. Daar. Hoe gaat het met je? Uh. Hij mag er mooi gauw, Lennart. Nou, dat is fantastisch. Ja. Zo, uh, welkom terug in de wereld, Martin. Oh, ja, Heb jij de kranten gelezen? Stond er wat in dan? Die overvallen. Oh ja, dat wordt een rage. Gisteren is er weer een stommeling doodgeschoten. Ja. Je bedoelt die tapperige je dus weer uit. Oh, oh, je hebt het dus gelezen. Wat was het dan? Lieve kind, als jij ooit toevallig in de buurt bent, als een van die overvallers een slag slaat, hoop dan maar dat er geen flinke knul aan de rij dat die dat zaakje wel even zal klaren. Ik heb het helemaal niet gelezen, wat, wat, vertel eens, wat was het dan? Nou, je zou het eigenlijk meneer Gunn van moeten horen vertellen. Die heeft de getuige gehoord. Maar het komt in het kort hierop neer dat een vrouw met een pistool in de rij ging staan. Mm -hmm. Maar zoals dat vaker gaat, de kassière en al het personeel zijn wel zo wijs op zich koest te houden.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 nee degene die achter de kast zit met zijn voet op een drukt. Dus dat is de enige maatregel die je persoon nemen moet. Maar <coughs> verder... ...moeten ze het geld gewoon afgeven... maar verder helemaal niks doen dat het gevaarlijkste kunnen zijn. Ja. Maar denk nou niet dat die instructies eruit humanitaire overwegingen zijn, Ingrid. Ze zijn gewoon gebaseerd op de ervaring dat het goedkoper is voor de banken ...en de verzekeringsmaatschappijen om de overvallers ervan door te laten gaan met de poem, ...dan schadevergoeding en misschien levenslang onderhoud te moeten betalen... ...en weduwe en wezen van bankampleins, oh, Dat soort. zijn jullie cynisch, zeg. Misschien niet. Ja, nou, hoe dan ook, Martin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 Zo. Ja. Hey, en hoe gaat het eigenlijk met het vermagen? Mm, goed. Vanmorgen een halve kilo afgevallen. Van de 104 naar 103,5. Je bent dus maar uh, tien kilo aangekomen sinds je begonnen bent met die kuur. 8,5. en een half. Ach, gelende. Het is tegen natuurlijk zo'n kuur. Zeg, ik heb wat voor jou meegenomen, Martin. Voor mij. Een cadeautje van de borst. Van de Kijk eens even, alsjeblieft. Wat zeg ik dan? Een cadeautje. Van wie? Van mij bijvoorbeeld. Hoewel, eigenlijk niet... ...van uh, Gunvat Larsson en Melander. Zij vinden dat dit het toppunt van humor is. Nou, we kijken eruit. maar eens. Wat is het dan? Een geval, Ingrid. Een werkelijk hoogst interessant geval... ...in tegenstelling tot bankovervallen, noem maar op. Alleen jammer... ...dat, was jammer. dat jij geen detectives leest. Hoezo? Nou, je zou het dan meer waarderen. Oh. Melander en Larsson denken dat iedereen detectives leest, Ingrid. Oh. Kijk, het is eigenlijk hun geval... ...maar ze hebben het zo druk dat ze hun karijsjes uitbesteden... ...aan wie ze maar wil hebben... En dit is iets om over na te denken, maar dan alleen maar doodstil zitten nadenken. Ja, dan zou ik helemaal niet onderuit kunnen komen. Er blijft geen woord van in de krant gezet. Nou, niet nieuwsgierig? Zeker. Goed, ik stap me weer eens op. Eh, kan ik je een lift geven, hè? Oh ja, graag, Lennart. Dag, pap. Dag, Dag, hoor. Goedemorgen, hè? Zeg, zal ik vanavond je huis een beetje opruilen? Nee, liever nee, niet, nee. Ik heb genoeg tijd om mezelf te doen. Ja, maar alles zal wat dik onder de stof zitten. Alles geeft, dat en... nou? Ja. Zoals je wilt dan. Dag. Dag, Lees ze, Martin. Daar. Ook goedemorgen. Hey Martin, welkom. Dankjewel. Ben je al op je kamer geweest? Ja. ik had geweten dat je zou komen, had ik wel wat opgeruimd. Geprobeerd tenminste. Ja, ik weet niet hoe dat gaat, hè. Zeg, Lena had zeker aan mijn bureau gezeten.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 De deur heeft een slot dat niet met een loper geopend kan worden. Er is ook geen brievenbus. Dus het slot wordt eruit geboord door een slotenmaker, maar de deur kan evengoed niet opengeduwd worden. Rara, ra, hoe kan dat? Twee stevige metalen alle grendels. En bovendien een zogenaamde foxlock, een, een ijzeren balk die in de deurposten wordt verankerd. Ik bedoel, maar die deur staat echt heel stevig op slot. Het kostte dan een uur werk om open te breken. En toen... Hey. dat ja. een werk? Ah, gunval. Nee, nee, ik, ik resumeer alleen maar een paar feiten. En met Lander hier, die doet net alsof hij zijn wordt. Dat heb ik altijd een maf systeem gevonden. Het werkt anders vaak genoeg. Nou, ja, die idiootse systemen werken soms het beste, daar gaat het niet om. Je ziet nog behoorlijk bleek met je neushoofd, is wow. Dan kun We kunnen je best nog een beetje missen. Nou, zo weer weg. Nee, ik kom toch wel even langs en dat, dat cadeautje van jullie, dat houdt me toch echt wel bezig. Ja, het geheim van de gesloten kamer. Hoe ben je het? Ik was juist daar gewoon bij de bewoner.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 Vandaar dat er niets over in de krant heeft gestaan. He? Een veel te banaal verhaal. Alsof we niet dagelijks onze zelfmoord hebben. Hier in Stockholm. Tenminste, laten we hopen dat het zelfmoorden waren. In onze welvaart staat er toch zeker niemand dood aan armoede en vereenzaming. Omdat hij jaren van ondervoer leeft en als zijn lot wordt overgelaten. Niemand. He. behalve de helft misschien van die zogenaamde zelfmoorden. Je overdrijft. Maar helemaal ongelijk heb je niet.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 Ja, tegenwoordig zat ik, zet ik alles op de band he. dan kan ik later bewijzen dat ik niets lelijks heb gezegd. Ja, ja, hier heb ik het bandje. Ja, mooi we dan. Ja, ja. Zeker. Dat kan ik me zeker herinneren. Dat rapport is hier een week geleden door deur uitgegaan. Dat weet ik. Is er iets dat niet duidelijk is? Alleen maar een paar dingen die ik niet begrijp. Die je niet begrijpt? Hoezo? Volgens uw rapport zouden we toch kunnen zelf moeten Zo onduidelijk uitgedrukt? Oh nee, dat nou niet. Wat begrijpt u dan niet? Vrij veel. De lulde behanger wou alleen maar even weten of de betrokkenen zelfmoord gepleegd had. Wat zeg je me daar? Elementaire fout. Die lijnschouwing had natuurlijk onbevooroordeeld uitgevoerd moeten worden. Aanwijzingen geven aan een patholoog zoals in dit geval is pertinent fout. Mijn idee. Aldo Gustafsson. Ik kreeg de indruk van ...volkomen duidelijk dat er een vermoeden van suicide was. Oh ja. Suicide betekent, zoals u misschien weet zoutwoord. Nee, zeg maar nee. Het is niet om de haar uit je kop te trekken. Er is niets in de papieren dat tegenspreekt dat Svea het ettelijke dagen verlamd of hulpeloos in die kamer heeft kunnen liggen voordat hij stierf. Maar goed. Volgens mij niet, maar ik kan me vergissen. Dat moet ik oprecht. Dat moet me. Dat hij.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 Soms. Nu? Het zal erover overgaan als mijn onderbewustzijn losgekoppeld is van het verleden. Dat hebben ze me tenminste beloofd. Maar dat irriteert dat dit tekenen. Wat me nog meer irriteert, dat is het hele. Ja, met Dek spreekt Nu Kan ik spreken met Gustafsson? Oh, ik kan spreken. Ik ga tenminste uit dat mijn onderbewustzijn nauwelijks belang bij deze kwestie kan hebben. Met Gustafsson? U spreekt met Dek. Heeft u graag eens van gedachten met u willen wisselen over de zaak Sveert. Sweert? Ja. Ah, oh, die zaak, ja. Ja, ja, begrijp ook niets van. Maar ik neem aan dat zoiets hier kan gebeuren. Wat? Nou, je weet wel. Onverklaarbare gebeurtenissen, raadsels, die gewoonweg geen oplossing hebben. Zie toch meteen dat je het net zo goed op kunt geven. Wilt u alstublieft hierheen komen? Nu, nee, moet dat? Ik heb het erg druk. Toch maar nou meteen. Ja, als je laat zien moet mogelijk. Dat geloof ik niet. Zullen we zeggen half vier? Ja, dat gaat gewoon nog niet. Half vier! Dit is bijna kenmerkend geworden voor de ontwikkeling van de laatste jaren.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 En wat deed jij toen? Ik ging natuurlijk binnenkijken. Het zag er goor uit, zoals ik al zei. Maar het kon iets voor de recherche zijn. Je kunt het nooit weten. Hm, maar jij trok een andere conclusie. Ja, zeker. Ja. Dat is ook klaar als een klontje. De deur was van binnenuit op slot geweest... op drie of vier verschillende manieren. De jongens hadden hem nauwelijks open kunnen krijgen. En het raam was vergrendeld... en het rolgordijn naar beneden. Was dat raam nog steeds dicht? Nee, nee, de jongens van de afdeling ordehandhaving hadden het natuurlijk opengemaakt toen ze binnenkwamen...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 En waar heeft hij de papperik gelaten? Ja, je hebt geen mogelijkheid. Helemaal geen. Hm. Het is immers helemaal een idioot. Een onoplastbaar geval, zoals ik al zei. Maar dat gebeurt niet zo vaak, hè? Hadden de agenten een mening over de zaak? Nee. Ze zagen alleen dat hij dood was en dat alles op slot zat. Als er een papperik was geweest, hadden zij of ik hem gevonden. Hij zou trouwens op de grond naast de doden gelegen moeten hebben. Hm. Heb je uitgezocht wie de dode was? Ja, natuurlijk. Hij heeft het toch gesweerd. Hij stond zelfs op de deur.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 Heb jij eigenlijk gezien hoe de dode gekleed was? Nou, zijn kleren waren helemaal verrot, Voor het lompen waarschijnlijk. Bovendien kan ik niet eens zien dat dat van belang is. Jij hebt onmiddellijk opgemerkt dat de dode een arm en eenzaam man was geweest, niet erg vooraanstaand. Precies. Als je zoveel alcoholisten en asociaal hebt gezien als ik, nou, dan is het heel nou, grappig... wat is er, wat, wat, wat, Ik e, ken toch je papa, Hemus. Als die dode meer aangepast aan de maatschappij had geleken, was je misschien wat zorgvuldiger geweest. Hè? Ja, ja. Maar nou ja, zulke zaken moet je fijn gevoelig zijn. We hebben zoveel op te knappen.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 Goedemiddag. Ja, wacht maar even. Ik zal alles doen wat ik kan om jou te helpen. Alleen dat je bang bent dat ik misschien je carrière kan schaden. Zullen we gaan, Gustafsson. Zo dan. Dapper gesproken, Martin Beck. Dat is een mooi besluit van je eerste weder. En nu? Hm? Wat ga je vanavond doen? Iets eten, wat dan ook. En dan gaan zitten bladeren in boeken...